Ontvoering in het oerwoud Heel, heel lang geleden was de hele wereld één tropisch oerwoud waarvoor iedereen voldoende te eten en te drinken was. Elke dag ging iedereen s'morgens naar een open plek in het oerwoud. Daar kregen ze dan een blikje heerlijk ijskoud vruchtensap. Het was een heel gezond drankje. Ze noemden het sap. Het rimboesap werd elke ochtend uitgedeeld door de koning die Lagoza heette. Hij was een heel aardige koning en hij gaf iedereen het rimboesap zomaar voor niets. Het rimboesap werd iedere dag afgetapt uit de palmbomen van het koninklijke palmenpark op de Mozaberg. Niemand was ooit in het park geweest, behalve de koning natuurlijk en degene die het rimboesap tapte. Zijn naam was schubbenjak op een dag was er feest in het oerwoud het was 500 jaar geleden dat het rimboesap was ontdekt die dag mocht iedereen net zoveel rimboesap drinken als hij wilde er werden liedjes gezongen over de koning die ervoor zorgde dat er elke dag voor iedereen genoeg rimboesap was en mungo plukhaar hield een toespraak tegen het einde van het feest ...vroeg koning Lagoza om stilte. Koning Lagoza stond op en zei met plechtige stem... ...morgenmiddag om twaalf uur zal mijn mooie dochter Sita trouwen met Schubbejak. Allemaal riepen ze, hiep hiep, hoera! En ze dronken nog een beker rindusap op de gezondheid van het bruidspaar. Maar na het feest was Schubbejak opeens verdwenen. Overal zochten ze naar hem, maar niemand kon Schubbejak vinden. Ten slotte ging iedereen maar slapen. Zodra het stil was in het oerwoud... kwamen de tweelingbroers Kwa dit en Kwa dat tevoorschijn... uit het hol waarin ze woonden. Ze slopen naar een open plek in het oerwoud. Daar stond Schubbejak al op hen te wachten. Jullie moeten koning Lagoza ontvoeren... ...fluisterde Schubbejak. Morgen trouw ik met Sita. Dat doe ik alleen maar omdat ik dan de baas ben over het Palmenpark. En als de koning weg is en ik met Sita getrouwd ben... ...heb ik het voor het zeggen. Alleen jullie krijgen dan het Rimboesap nog voor niets... ...maar de anderen moeten er dan voor gaan betalen... Kwa dit en qua dat liepen de Moza berg op... waar koning Lagoza heerlijk onder de palmboom lag te slapen. Kwa dit en qua dat grinnikte boosaardig. <lacht> Wat is het toch leuk om slechte dingen te doen. Kwa dit en qua dat sprongen op de koning af. Die schrok geweldig. Maar toen ze een beet pakte, vocht hij dapper terug. Kwa dit en qua dat hadden het niet gemakkelijk... Maar tenslotte hadden ze koning Lagoza zo goed vast... dat hij niets meer terug kon doen. Breng hem weg, fluisterde Schubbejak. Nu meteen. Intussen was Mungo Plukhaar wakker geworden. Het was net alsof hij de koning om hulp hoorde roepen. Maar hij hoorde verder niets meer en viel weer in slaap. Het was weer stil in het oerwoud. De volgende dag... ...hield Schubbejak een toespraak. De koning is verdwenen, riep hij. Ik trouw met Sita. En voortaan zullen jullie voor het rimboesap moeten betalen. Wat erg, dacht Mungo Plukhaar. Ik vind het maar vreemd. Dan heb ik vannacht toch iets gehoord. Ik moet koning Lagoza proberen te vinden. Mungo Plukhaar ging op pad... Hij was heel boos, want hij geloofde niet dat de koning uit zichzelf was weggegaan. Opeens hoorde hij iemand vreselijk huilen. Hij keek voorzichtig wie het was en zag prinses Sita in het gras zitten. Huil maar niet, ik zal je vader wel vinden, zei hij. Dank je wel, Mungo, snikte prinses Sita. Opeens zag Mungo een eindje verderop de kroon van de koning liggen en een plukje haar. Zulk haar hebben alleen de tweelingen qua dit en qua dat. Mag ik met je mee om vader te zoeken? vroeg prinses Sita. Als ik hier blijf moet ik met die akelige schubbejak trouwen. Mungo was blij dat prinses Sita helemaal niet met Schubbejak wilde trouwen... ...want hij was al lang verliefd op haar. Samen gingen ze op weg. Intussen was Schubbejak druk bezig rimboesap te verkopen. En iedereen moest het wel van hem kopen... ...want alleen hij wist waar het vandaan kwam. En als ze zeven dagen lang geen rimboesap dronken... ...zouden ze de vreselijke rattenziekte krijgen. Dan zouden hun voeten opzwellen... ...en bedekt raken met grote groene ratten. Om twaalf uur hoorde Schubbiak dat prinses Sita weg was... ...samen met Mungo. Ze zijn vast Lagoza gaan zoeken... ...fluisterde men opgewonden tegen elkaar... Mungo en prinses Sita zochten vijf dagen naar de koning, maar ze konden hem niet vinden. Opeens zei Mungo, ik hoor qua dit en qua dat ergens lachen. Het komt daar vandaan. Voorzichtig slopen ze dichterbij en toen zagen ze koning Lagoza boven in een boom zitten op een paar planken. Mungo klom in een palmboom. Gelukkig zagen qua dit en qua dat hem niet. Mungo klom helemaal naar de top, waardoor de palmboom omboog. Hij pakte de koning voorzichtig vast en tilde hem op. Op hetzelfde ogenblik liet hij de palmboom terugschieten, zodat ze samen door de lucht vlogen. Prinses Sita schrok en begon te gillen. Grijp haar! riepen Kwadit en Kwadat tegen elkaar. Help, schilderde prinses Sita. Mungo, vader, help me. dit en Kwadat hadden prinses Sita bijna te pakken... toen Mungo en de koning neerkwamen... precies bovenop Kwadit en Kwadat. Ik geloof dat we ze te pakken hebben, koning, zei Mungo. Wat ben ik blij dat ik u terugzie, vader, zei prinses Sita... De koning en Mungo-plukhaar bonden qua dit en qua dat vast aan een boom. En daarna gingen ze terug naar huis. Daar zagen ze dat iedereen in de rij stond om rimboesap te kopen van schubbejak. Opeens hoorden ze roepen, niet betalen, niet betalen. Ze draaiden zich om en zagen koning Lagosa, prinses Sita en de dappere Mungo aankomen. Hoera, hoera. Hoera. Schubbenjak, ik geef je de kans om snel te verdwijnen, zei de koning. Maak dat je wegkomt en laat je hier nooit meer zien. De volgende dag was een groot feest. Iedereen vierde de terugkeer van koning Lagoza en het huwelijk van prinses Sita met Mungo Plukhaar. Plukhaar was door de koning benoemd tot tapper van het Rimboesak. En in het oerwoud leefden ze allemaal nog lang en gelukkig.